1 uur door Almegens met het NOS-journaal. PvdA Tweede Kamerlid Toenahan Kouzou legt tijdelijk een deel van zijn portefeuille neer. En voert voorlopig tijdens debatten niet meer het woord over de geestelijke gezondheidszorg. Omdat hij te zien is geweest in een reclamespotje voor een Turks bureau... dat onder meer bemiddelt bij het afsluiten van zorgverzekeringen. De PvdA bevestigt dit bericht van het televisieprogramma Po-News. Het spotje is opgenomen in oktober, toen de nieuwe Tweede Kamerleden al waren beëdigd. Kouzou stond bij de verkiezingen van september op de 27ste plaats op de PvdA-lijst. De Zwitserse bank Credit Suisse eist ruim 83 miljoen euro... van de Rotterdamse woningcorporatie Vestia. Dat blijkt uit een claim die de bank heeft ingediend bij een Britse rechtbank. Vestia kwam in de problemen doordat er op grote schaal gespeculeerd werd... met derivaten, een soort verzekeringsproducten. Deze zomer kon de corporatie van een faillissement worden gered... door een akkoord met een aantal banken. Die hadden het recht om onderpand te eisen, maar de meesten zagen daarvan af. krediet Suisse daarentegen eiste juist een extra onderpand van 9 miljoen. Toen Vestia daar niet op inging, wilde de bank het contract ontbinden... en eisten de Zwitsers een vergoeding van ruim 83 miljoen. krediet Suisse kreeg vervolgens een aanbod voor een regeling, maar voelde daar niet voor. De Egyptische president Morsi heeft een kleine concessie gedaan... in het conflict over het decreet waarin hij meer macht naar zich toetrekt. Hij heeft met de hoogste rechters van het land afgesproken dat voorlopig alleen de besluiten die te maken hebben met de soevereiniteit niet meer in aanmerking komen voor toetsing door rechters. Het gaat dan over zaken als oorlog en vrede en het uitschrijven van nieuwe verkiezingen. Mossi's decreet heeft in Egypte tot diepe verdeeldheid geleid. De rechters kondigden voor vandaag een staking aan als het decreet niet van tafel zou gaan. Die staking gaat gewoon door omdat Mossi andere belangrijke onderdelen niet wil aanpassen.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 Van het leven vrijwel niets verwacht. Het geluk is nu eenmaal niet te achterhalen. Wat geeft het? In de koude voorjaarsnacht zingen de onsterfelijke nachtegalen. Gedichtje van J.C. Bloem. En dat is een van de lievelingsgedichtjes van Marjan Berk. Mijn gasten, ook dit tweede uur. Uh, maar u mag meedoen. 0800-1121. Met verhalen over armoede en vooral wat het oplevert. Je hebt overigens niet alleen de oorlog. Armoede gekend, maar ook nog vele jaren daarna. Nou, armoede. Met... Laten we zeggen, sobres. So, so, ja, sober. Nou, sober leven en, ja. en de eindjes aan elkaar knopen en met weinig, heel veel doen. Ja. Ik heb ook niet voor niks een bezuinigingskoopboek geschreven. Met Jeroen Crabbee Met Jeroen samen. in 1980, dat was lachen. Het gaat alleen over gehakt. Het hele kookboek. Het is een goed kookboek. Mensen komen nog. Het is dus bij vier uitgevers steeds weer herdrukt. En de eerste keer stonden we op de omslag... met een enorme hoeveelheid, hele luxe groente en fruit. Het was van de juwelier. We hebben een week van gegeten samen. Maar je kan met heel weinig heel veel doen. Dus ja. Daar gaat het over. Ja, ja. Toch? absoluut. Ja. Kijk hoe dat zit bij Agnes. Een van de luisteraars die nu belt. nacht Agnes. Goedenacht. Hallo. Lex, geloof ik, hè? Lex, ja. ja. Heb je geluisterd? Ja, ja, ja. Ik heb belde eigenlijk spontaan, omdat ik oh. uh, het verhaal van Marjan zo hard verwarmend vond. Ik heb haar kleinzoon in de klas gehad, Michiel. Dat vond ik ook een uh, hele prettige jongen. Oké, okay. Nog steeds. En daar heeft zo'n goed werk aan verricht. En uh, uh, ik belde ook naar, ja, ten dele uit herkenning. Uh, ik, ik heb ook... Uh, ik ben uit de jaren 50, maar ik ben ook wel opgegroeid natuurlijk in de jaren 60... met al het langzamerhand allemaal beter werd, yeah. grote welvaart. En wat ik zie aan, aan de kinderen die er nu zijn... is dat ze, nou, dat zal wel herkenbaar zijn... dat ze uh, gewend zijn aan, aan doorgaans aan, aan, aan dat er veel is... en dat uh, het alsmaar beter is geworden. En, en nu is er, is er een generatie, de kinderen die nu zo'n jaar of 18 zijn... die enorm die eigenlijk... Om een grote druk staan van ouders van de maatschappij. En die, die heel veel moeten en die het eigenlijk minder gaan hebben. En dat zich eigenlijk ook wel bewust lijken te zijn. En uh, Marianne had het net over uh, een, een situatie van weinig elan en dat herken ik wel. De kinderen zijn soms erg serieus. Ze zijn heel erg bezig met wat ze al uh, met, hun, met hun toekomst. Ze moeten ontzettend veel presteren. En uh, dat aan de ene kant. En aan de andere kant zie ik ook bij deze kinderen dat ze, wel, dat ze ook uh, uh, bereid zijn om, om naar nieuwe dingen te kijken. Dat ze kleine initiatieven nemen, dat, ze, uh, uh, uh, dat ik van hen wel verwacht dat ze, dat ze een omslag kunnen maken. En ik ben het heel erg met Marjan eens wat je dagelijks in het nieuws hoort. Dat is dat is zo bedroevend en bedrukkend. Het hm. is heel jammer, veel gemiste kansen. Laten we, want dat is natuurlijk mooi wat je vertelt, hè, over die, die, die generatie die nu ongeveer 18 is. Ja, nieuwe generatie. Ja, waar het nu, waar het nu op, op aan zal komen ook. Hè. Zij moeten het gaan ja. doen voor ons. Jij, jij zegt dat, ze, dat jij verwacht dat ze in staat zullen zijn om die omslag te maken. Bijvoorbeeld naar weer met ja. minder leven. Nou ja, naar te zien naar, naar bijvoorbeeld de noodzaak te zien van wat we allemaal moeten met... Uh, uh, oh ja. Uh, het klimaat, met, met anders kijken naar de economie, met anders omgaan met, met welvaart, met arm en rijk. En, en ook zoeken naar bijvoorbeeld het, het, het, het, het, dingen eten die van dichtbij komen. Daar zijn, ik zie ze daar wel uh, op een andere manier mee omgaan als een generatie, als je dat zo kan zeggen, van een jaar of ja. vijf geleden. Want die, was echt, die was echt door en door verwend, bedoel je? Nou, nee, niet... Ja, ook. Dat zijn zij nu natuurlijk ook nog wel. Maar zij, zij lijken wel aan te voelen dat het voor hen er anders uit gaat zien. Ja. En Zie je... Ze ervaren enerzijds die druk die ook heel erg van ouders komt, ja. overigens. Ze moeten presteren, en liefst zo hoog mogelijk. Mm. Eigenlijk moet iedereen naar het VWO als het enigszins kan. Mm. Wat ik heel jammer vind, en een ernstige onderschatting van van uh, het leuke van het VMBO bijvoorbeeld. En, en de kracht daarvan. En, uh, dus dat is er aan de ene kant. Ze worden opgestuurd. En iedereen moet na zijn examen moet hij ook een jaar naar het buitenland. en Je moet, ja, je moet erg veel. En aan de andere kant uh, ja, zie ik toch dat ze uh, ja, veranderingsbereid deze kinderen, zijn. Ja. Toch, ja. Dat, dat ze inderdaad uh, veel meer in hun mars hebben dan, uh, dan. dan zeg maar een jaar of vijf geleden. Er komt wel beweging in. Hoe zie je dat, Marjan? Nou, ik heb de boer van Michiel op het ogenblik uh, in huis door de week. Oh, leuk! Uh, Grappig is, dat is Bastiaan. Die was negen toen zijn moeder stierf. En die is heel veel uh -huh. alleen, alleen thuis geweest. En die ja. heeft dat VMBO gedaan. Waar hij zich stierlijk verveelde. Uh -huh. En eigenlijk geen donder uitvoerde. En nu heeft hij het uh, <laughs> eindexamen gedaan. Dan is hij met veel hulp van zijn vader en van iedereen doorheen gekomen. En toen heeft, nou heeft hij een opleiding gekozen. En dat is uniek. Dat is de Jeans Academy. Dat die uh, leren uh, jonge ontwerpers duurzame spijkerbroeken te maken. Spijkerbroeken is de meest vervuilende industrie ter wereld. Uh -huh. En daar vindt dus al een keerpunt plaats. Kijk, dat, en dat die zit bij nou. mij nu aan tafel en tekent spijkerbroeken. Ik heb gezegd wil je rekening houden met oude Dames, niet van die lege billen. Dat je uh -huh. leuk, strak. Nou, dat heeft hij beloofd. En ik ben al naar de ouderavond geweest. En het is uh, heel leuk om te zien hoe hij helemaal zelfstandig na toch een zwaar stuk jeugd uh -huh, het ervoor, die heeft, nou zoiets te kiezen. Ja, ik vind, nou dat vind ik een geweldig voorbeeld. Nou, en dan vind ik ook dat grootouders. Ik ben eigenlijk, ik, ik ga een boek hierover schrijven. Als 80-jarige opel met een puber van 16 jaar samenleven. Nou, wij hebben van alles beleven wij iedere dag. Het zit in je hart, hè? Nou ja, waar, waar het op zit. Maar ik vind dat grootouders ontzettend veel kunnen doen... om over de hoofden heen van de ouders... met die ja, ja. opgroeiende kinderen... een soort grootfamilie weer... daarmee kun je volgens mij ook de problemen in de zorg... wanneer families zich weer betrokken voelen op elkaar. Ja. Um, Agnes, wat bedoel je als je zegt het zit in je hart? Het zit in je hart... Uh, uh, uh, of je iets met die kinderen kan doen of niet... waar je jeugd zit. Het zit in de keuze die je maakt... Uh, hoe, je, hoe je naar het leven kijkt. en wat je dus vervolgens met die kinderen kan doen. Nee. Of, je, of je in het leven kan blijven staan of niet, dat is een keuze. Ja. Nou ja, ik werk nog fulltime. Dat klinkt mm -hmm. ook behoorlijk belachelijk. als je zo oud bent als dus ik. Moet ik ah, ja, steeds dat uitleggen dat ik geen pensioen heb. Enzovoort, enzovoort. Ja. En ik, nou ja, het is drie keer per week worden de clichés vliegen langs. Maar daar trek ik me niks van aan. Ik ga gewoon mijn gang. En mm -hmm. met dit 16-jarige jongetje Wat erg geïnteresseerd is in hoe zijn haar ziet, dat ook. Ja, dat wordt ook bij de leeftijd. Uh, hebben we toch al heel veel gesprekken. Hij over zijn uh, uh, grootmoeder die uit Atje komt. Waarvan hij meent dat hij uh, de eigenschap om alles wat hij uittrekt op de grond te laten vallen. En ja. ik van die opa die hetzelfde deed. Dus waar ligt het genetisch moment, denken we dan. En zo hebben wij diepe gesprekken. Dat zei je... Ja, ja, dus je bedoelt als je zegt het zit, uh, zit in je hart, dan bedoel je dat leeftijd niks, niks uitmaakt. In de intermenselijke ja. contact, dat bedoel je. Ja. En um, uh, is er ook nog enig begrip voor ouders die zo'n zo funeste invloed hebben op het de, de ambitieniveau van hun nee, kinderen? Nee, dat zeg ik wat onaardig. Nee, ik... maar dat, dat vind ik wel uh, goed ja. dat je het onaardig zegt. It's it's yeah. Het stelt zich altijd vanzelf bij. Ja, is het zo? Ja. ja. Nee, ik, ik, heb soms, uh, ik vind het soms lastig om te zien dat. Uh, wij laten ons natuurlijk een beetje voortstuwen. En het is ook een maatschappelijke druk die erg groot is. En ik, ik begrijp die, enerzijds wel, maar ik vind het ook een beetje erg jammer dat de kenniseconomie ervoor zorgt dat um, uh, kinderen die uh, uh, bijvoorbeeld op het VMBO zitten en die. die uh, ...een goed beroep zouden kunnen uitoefenen ja. ...wat zeer waardevol zou kunnen zijn... ...dat dat zo weinig uh, gewaardeerd wordt... ...en dat die kinderen zelf daardoor vaak een laag bewustzijn hebben. Daarom vind ik het verhaal van ja. die, die jongste kleinzoon... ...die met zo'n initiatief komt, dat vind ik echt fantastisch. Ja, begrijp ik. Nou, dat is hartstikke goed. Heel goed. Agnes, dankjewel. Ja. je wel. Okay. Fijn dat je een bijdrage levert. Ik wens je nog een goede nacht. Ja, graag, net. Ja, tot ziens, dag Marjan. jou. <laughs> en succes. Dag. Was jij zo'n moeder die je kinderen pushte? Nou, kijk, ik ben zelf behoorlijk gefrustreerd. Ik zat in de tweede klas van het gymnasium. Toen werd mijn moeder dus ongeneeslijk ziek en kon er baantjes niet meer doen. En toen moest ik van school af en uh, gauw stenotypen leren en naar een kantoortje. Dat vond ik helemaal niet leuk. Want er kwam de klas langs op weg naar Hokkien en ik had nog vlechtjes. Ik zat bij een ingenieur op de naam aan te tikken. En dan dook ik toch even onder schaamtevol onder de vensterbank. En ik heb, uh, ik ben een absolute autodidact. Ik heb het mezelf doorlezen lezen, lezen, lezen. Uh, Aardig bijgespijkerd. En uh, nou ja, ik heb de raarste bandjes gedaan, maar uiteindelijk ben ik netjes terechtgekomen. En het schrijven... Is dat, ja. is dat geboren uit de noodzaak om geld te verdienen? Nee, absoluut niet. Het schrijven dat kwam uh, op als zoals zoals ik <lacht> op, in de maar nacht. Laat, van... pas we laat. In heel eerst. laat, heel laat. Ja, vroeger ze altijd opstellen... had ik een hoog cijfer voor tekort, riepen ze altijd. Hetgeen al duiden op een voorkeur voor de korte baan. Mijn moeder riep altijd bij alle exercities... dus ze door, jij moet naar het cabaret. Zij had uh, Nelson Cabaret gezien en die Peffermule. Dat heb ik eigenlijk gedaan dat was een opdracht. Zij was dood en ik moest naar het cabaret. Maar dat schrijven, dat diende zich zo krachtig aan... in de nacht van de dag dat mijn vader gecremeerd werd. Want ik ben heel bang voor mijn vader geweest. En toen ben dat ik was los... de man die, nog, die toen jij zeven was... Ja? Toen hij het huis uitging? Even nee, jonger, vijf. jaar. Zo Ja. Vijf. Vijfde. ja. Zijf, vijf, uh, nou vijf. ja, dat, daar kunnen we verder kort over zijn. Ik ben echt bang voor hem geweest. Waarom? Waarom was je hij bang? heeft mij ooit een enorm pak op mijn donder gegeven toen ik heel klein was. En toen heb ik gedacht, dat zal nooit meer gebeuren. Achterwaartse bewegingen om hem heen. En op mijn vijfde was hij verdwenen. Dat was heel rustig. En toen mijn moeder stierf... Maar dan zou je zeggen, dan, dan houdt hij angstig ook op, hij is weg. Nee, want ik moest af en toe toch naar hem toe om te logeren met waslijsten. Wat ik wel en niet mocht zeggen. Nee, was niet leuk. Maar laten we dat nu maar voor gezien houden. Want dat schrijven, dat diende zich in diezelfde nacht aan. En ik schreef meteen een liedje, want dat was mijn vak. In het geniep heette dat. Over een vrouw die als haar man en haar kinderen de deur uit waren... gauw een plaatje opzette en ging dansen. En daarbij ook de bakker en de melkboer binnen noden. Maar op een gegeven moment was het tijd om de rode kool op te zetten. En dan moesten ze weer weg. En dan kwamen die man en die kinderen thuis en zeiden, God, ziet er goed uit. <laughs> dat was het allereerste liedje wat ik schreef. Maar de, dat... in de nacht dat je vader werd gecremeerd, ja, begon jij te schrijven? Begon ik te schrijven en ik ben niet meer gestopt. En Guus Vleugel las dat liedje en die riep: Jij moet een muzikale show schrijven. Nou ja, ik was humorloos. Ik deed me wat hij zei, want <laughs> ik hecht te veel waarde aan zijn oordeel. En toen heb ik moeder en haar jongens geschreven. Dat was het allereerste wat ik schreef. Dat was een flop van de bovenste plank. Zelfs de kleur van mijn haarwortels werden in de kritieken besproken. Maar we hebben dat toch doorgezet en dat 77 keer gespeeld... met Bill van Dijk en Bob van Leeuwen en een orkest... wat ondanks mijn drang popmuziek in het Nederlands te doen... toch maar de Mother Cookies werd genoemd. Want de placentas vond ik ook niet helemaal geschikt voor een band. Er is een plaats voor gemaakt en dat was het begin van het schrijven. In mijn eigen vak. Zo. Oe, oe. Maar dat zegt ook iets over de mate waarin je eigen ouders... Het talent van de kinderen in de weg kunnen zitten. Nou, Eigenlijk is ja, dat, wat, maar dat in aansluiting maar, op wat uh, ja, Agnes net ja, vertelde? Maar dat was toch bij mijn vader. Ja, dat lag toch een beetje... Nou, niet ja. dat hij nou bewust als een drempel voor mijn ambitie nee, ging liggen. Nee, maar, maar dat doen die zijn. ouders van vandaag die hun kinderen zo oh, voortsturen... Ja. natuurlijk ook ja. niet bewust nee. ze de verkeerde kant op sturen. Te, ze te ver doordouwen. Oh nou ja, je kinderen te hoog inschatten, dat is een grove fout. Ja, maar waarom doen we dat? Waarom doen we dat? Nou, wat ik zeg, ik heb vreselijk spijt gehad... dat ik dat gymnasium niet af kon maken. Dus ik heb wel... Mijn oudste zoon heeft ook gymnasium gedaan. Ik wilde van graag ze dat gunnen wat ik gemist had. Ja, dat maar, was maar het. Maar dat is dus wat alle ouders doen hij nou, is toch niet zo gek op zichzelf? Dan schiet je dus al goud te ver door. Nee, je moet wel. Nou, maar dat is wat, dat, wat Agnes zegt. Ja, maar daar ben je toch bij? Je, je past toch bij ieder kind uh, op dat je rekening houdt met wat zij kunnen, wat zij willen. Mijn zoon die altijd uh, zo. Ik riep meteen, die moet gitarist worden. Dat is hij geworden. Ja. Maar dat kwam door dat zingen van hem. Wat zou jij het liefst met je met de luisteraars bespreken? Wat zou jij leuk vinden om te horen? Ha ha ha. Ja, wat zou ik leuk vinden. God, daar heb ik me helemaal niet op voorbereid. Nee, dat zou ik nou eens leuk vinden uh, om met luisteraars te bespreken. Ja, In dit ja. kader? In dit kader van de armoede. Nou, uh, ik zou zeggen, uh, uh, smerige recepten van uh, niks. Van Lekkere dingen maken. Restjes, al je restjes opeten. Dat doe ik trouwens altijd, want ik heb een waanzinnig respect voor eten. Dus uh, daar weer een beetje werk van maken. Oud brood uh, kun je, behalve aan je hulp meegeven... die dol op geroosterd brood is, kun je natuurlijk... ook Broodpuddingen maken en fantasie, fantasie, fantasie. Dat zou ik met ze willen bespreken. En dan uitvrieken op fantasie. Nou, u hoort het. Die uitnodiging die kan je toch niet uh, afslaan? 0800-1121. Liedje van Catherine van Rennes. Het Madonna Kindje, gezongen door Linde van den Heuvel. En wie speelt daar dan Lik, gitaar bij? Nou, dat is mijn ogentroostzoon, Ruud-Jan Bos. Ogentroostzoon? Ja, zo noemde ik hem vroeger. Mijn oudste zoon is de jongen die de boel verzorgt, als oudste. En Ruud-Jan is mijn tweede oudste van de tweede worp, zou ik maar zeggen. En die is mijn ogentroost. <laughs> Ze hebben allemaal zulke namen, nou, mijn kinderen. En uh, daar uh, heb ik mee gewerkt ook. En Madonna Kindje is de titel van mijn nieuwe boek. Dat nog uit moeten komen? Wat we heel erg aan het bevallen. Ik ben er erg van ja, aan het bevallen al lang. je bent het schrijven. Ja, ja, ja. Want ik heb iets over... Nou, over Catharina van Rennes, hè. En het leven, dat is... Nou, ja, ik, ik was... Dit liedje, het zong mijn moeder voor de onderduikdames. Huh. En het was de tophit van Jo Vincent. Het is, mijn generatie, die kent het allemaal nog. Verder weet niemand meer waar het over gaat. Dat is een klassiek maar, zangeres, ja, Vincent. En, ja, mijn moeder had een klassieke mezzosopraan en Een yes. prachtige stem. Hmm. Maar... Maar ja, dit is natuurlijk een andere yeah. toonzetting... Yeah. Maar ik vind het ook wel leuk om het het licht op te werpen. Maar het, uh, dat, dat boek. Het, uh, ik heb twee heren. Paul en Cor. Uh, geoefende mensen. Die veel historische uh, research ja. hebben gedaan. Voor het Buma's Temra. Standaardwerk. En omdat ik niet meer zo goed kan bukken. Kruipen zij voor mij door de archieven. Ze hebben ontzettend veel materiaal. En onder andere. Een van de laatstlevende levende mensen die Catharina nog heeft gekend. Dr. Nancy van der Elst. Musicoloog. Waar ik net zaterdag in het pauushuis in Utrecht. Een fantastische middag heb beleefd met champagne. En Daniel Weyenberg. En een, een meneer Oei die de Prix nee. een lans had gewonnen. En een schitterende met En die op haar 93ste de, de, heeft ze haar eerste cd-box gepresenteerd. Nou, jij weer. Ik bedoel, Waar, waarom moet jij een boek schrijven over Catharine van Renes? Dat moet van mezelf. Dat is, ja, dat is iets. Maar waarom Catharine van Genes? Ja, omdat het natuurlijk die muziek uit mijn jeugd is. Ja, maar, en dat, maar dat weten veel mensen maar niet. niet dat, veel ik... mensen weten niet eens wie dat is. Nee, maar het leuke is... Dat is weer de intuïtie die schrijvers vaak ja. hebben... Er was iets in dat leven. Op een gegeven moment was er zoveel onderzoek gedaan. Het was net een lijk met jaartallen. En ik kon er niks meer mee. Ik liep helemaal vast. Ze heeft in negen, toen ze vijftig was, in 1910, aan die beroemde Brussel, waar die journalistenprijs uh, aan, uh, naar vernoemd is... heeft ze een mega-interview gegeven. Vond ze tijd, op de vijftigste, eindelijk. Dan vertelt ze haar hele leven met al die muziek en de toeters en bellen. Er is geen enkel relationeel moment in dat leven. Dat kan helemaal niet. Geen mensenleven gaat voorbij of ergens komt de liefde. Nou, ja, toch je. wel. Nee, dat is dus niet waar. Dat ja, is dus niet ja, waar. Je maar hier wel. Want ze, ze, ze verlicht het eigenlijk. Daar, die conclusie trok ik. En ze, mij, verlicht het, verlicht het. ze verlicht het? Verlicht het. Ze verlicht het. Aha, ze ze dricht doet net alsof haar leven zo groot. Nee, maar zij is kunstenaar, ze is, is muzikus, zangeres. Ja. Er zijn musici voor wie ja, maar alles in de muziek... Ik had bepaalde dingen... Ik ben een en al oor. bepaalde dingen waarvan ik dacht... het klopt niet, het klopt niet, er is, er is een geheim. En dat geheim is er. Het geheim heb ik ontdekt. Nou en of. Zeven en brieven en hebben de heren... Cor en Paul op de knieën uit de archieven gevist. En, en daar, er was een lover. Jazeker ja nou verder En dat, is, en dat en niet. is niet goed afgelopen? Nee, nee. En er zijn momenten, dat heeft Nancy van der Elst mij ook verteld, die momenten. Dus ik kon combineren en deduceren. En nou is het toch een liefdesverhaal Dus jij had, jij had je tragische liefdesgeschiedenis? Nou, wel geladeerd met een enorme hoeveelheid muziek. Ja, maar want... is dat ook niet des kunstenaars? Dat ze nou ja, iets, het, dat ze iets in altijd, de kunst vinden, in de muziek vinden... wat ze dus gewoon niet in het, het leven absoluut, in vinden. Absoluut, maar het is toch heerlijk om over te schrijven. En het leuke is dat je dan toch kennelijk dat spoor hebt gevoeld... Ja. en er achteraan bent gegaan. Mijn jongens, zo noem ik Cor en Paul dan... die dat hebben gevonden en gezeten in dat archief. En toen heb ik mijn hoofd gestoten alsof Katharina zei... jij gaat dit niet verklappen. Maar ik doe dat lekker wel. Lekker, hè? Ja. Het mag... Uh... Geldt dat voor uh, jou, Marjan Berg ook dat je eigenlijk in het schrijven... en je hebt een hele lange uh, lijst met titels op je naam staan... dat jij in je schrijven iets vindt wat je in het leven nooit hebt gevonden? Nee. Nee, het loopt zich gewoon, nee. Het loopt synchroon en het is vormgeven wat in je kop leeft. En de, en de fantasie en de verhalen en de gebeurtenissen. En uh, ja, ik ben nog lang niet uitgeluld. Hmm. Als ik het zeggen mag, net is mevrouw van der Elst die 93 de cd-box presenteert. Heb ik het gevoel dat ik nog een paar verhalen moet vertellen. En die komen er ook. Maar goed, het het eerste volgende is dus... Catharina, uh, Madonna Kindsch. zo heet het ook. Het en het Echidisch kwartet gaat zingen. Hoop ik. Dat, dat is het samen een klassiek door. ensemble van vier heren. Ja, kapellen ik. Haar, nacht. We zijn een beetje afgedwaald van het thema armoede. Ja, hallo, goeienacht. Ja. Hallo, ik wil wel vaker om, maar okay, wil ik niet vaak bellen. Maar, nou, nee, maar als je als een je goed verhaal hebt, is het altijd welkom. Nou, ik wil ook iets over armoede stellen. Ik heb trouwens diep respect voor Marjan Berg. Ik wou dat ze mijn moeder was geweest waarom? vroeger. Oh jee. En waarom dan? Nou, ik vind het zo'n bijzonder inspirerende vrouw en ik herken ze wel in haar leven en in mijn eigen leven. En ja, het is echt een bron van inspiratie voor mij, al jaren. En, en, en waar, waar zit hem dat dan precies in? Wat vind je dan zo inspirerend in haar? Nou, dat doorzetten en geloven je eigen ideaal en geloven je eigen gekkigheid. En er gewoon wat mee doen en niet alleen maar uh, langs je heen laten gaan en er gewoon vorm aan geven. Dat Aha. vind ik mooi aan haar. En uh, nou, ik wil iets over, mij, iets over mezelf vertellen. Ik kom uit een bloedarm, nou echt superarm gezin. Van acht kinderen. <laughs> Vroeger, in de vijftigjarige jaren geboren. En uh, ik zou je uh, als voorbeeld overarmend wij het vroeger hadden. Mijn broer is, uh, wordt 74, ik ben volgend jaar 60. En uh, de, mijn moeder had gewoon de, de broeken van mijn broer en nog andere broer... gewoon in de kast bewaard dat ik die 15 jaar later nog kon aantrekken. Ja, ja, ja, ja, ja. Kijk, is dat armoede of niet? Had jij dat ook Marjan? Nou, ik bewaar al goede kleren van mijn kinderen. Het wordt allemaal doorgegeven hoor. Ja, van de ja, aan... school. Nog steeds. Ja, dat, dat, dat hoorde ik zo. Maar goed, eh, droeg je dat stempel? Heb jij je wel eens... Voel jij je wel eens vernederd omdat je arm was? Maar... Nee, helemaal niet. Nee, ik, vind het ook, ik, ik draag het met trots, want ik, ik heb me uit de armoede ontworsteld. Door, ja, weet ik, vroeger in mijn jeugd had ik veel gepest met mijn Duitse achternaam. En dat heeft mij in zoverre zo gestimuleerd dat ik de beste van de klas werd geworden. Hmm. Op de lagere school. En ik heb ook gymnasium gedaan. Na een jaar daarna HBS, maar mijn ouders die snappen het helemaal niet meer. <lacht> die denken: wat hebben we nou voor een mafketel op de wereld gezet? Laat <lacht> het gewoon, mijn vader zegt: dit ga die haren afknippen, die lange haren, en dan gaan we het werken doen, strop zo. om. En ik zeg: nee, ik maak van mijn hobby mijn beroep. Ja, dat wil iedereen. Ik zei: nee, dat is zo, zo wil ik leven gewoon. En wat was je hobby? Uh, mijn hobby, ja. <lacht> ik heb er zoveel. Oké. Okay. Nou, schrijven is even mijn hobby. Ik schrijf uh, jarenlang al. Uh, opstellen was ik ook de beste daarvoor. ik heb een goed cijfer voor. Ja. En, uh, en ik heb daarna gestudeerd in Amsterdam, HBO, maar het gaat allemaal niet verder niet om. Maar. Uh, waar gaat het je uh, wel om? Waar het me wel om gaat? Uh, jeetje, dat is een goede vraag. <lacht> <lacht> <lacht> waar het mij wel om gaat? Nou, om iets mee te geven aan je, kind, uh, je kinderen. Ik heb mijn zoon van 23 en uh, mijn zoon zegt af en toe wel tegen me van... ...pa, je hebt me zo'n levensles gegeven. Hij heeft acht jaar alleen bij mij gewoond. Hij, uh, hij zegt, ik, ik, uh, ik heb zoveel van jou geleerd en uh, ik, ik kan gewoon het hele uh, leven aan, ik kan de hele wereld aan, dankzij wat jij me allemaal hebt uh, ja, verteld. Wat, over heb je me, eigen leven. wat heb je hem dan geleerd? Hoe je bijvoorbeeld om moet gaan met, met, met armoede? Of, of wat nou, jij geleerd hebt met van... armoede, maar met allerlei verlokkingen waar jongeren, jongeren ook wel mee te maken krijgen, met drugs, uh, met... Hmm. Uh, nou, ik ben zelf vroeger verslaafd geweest, ik ben zelf ook afgekikt op mijn 29ste. En dat was een gigantische overwinning voor mezelf. En uh, ja, omgaan met, met weinig geld en creatief leren zijn met weinig geld, uh, Ja, zo, zo tienduizenden voorbeelden kan ik zelf al, oh. uh, uh, ja, bedoel, <laughs> heb, heb ik alleen voorgeschoteld. Wat is de belangrijkste levensles, Harre, die jij je eigen kinderen kunt geven, hebt gegeven? Nou, nou dat liefde, ja, en simpel, het klinkt aan bollig, maar ja, liefde en saamhorigheid en gemeenschappelijkheid uh, uh, solidariteit met, met andere mensen, daar iets aan doen, dat het veel belangrijker is dan al het geld in de wereld of zo. Denk je, de dat mensen, is... denk je dat mensen die het minder breed hebben, minder geld hebben of arm zijn, dat die beter in staat zijn tot solidariteit dan mensen die rijk zijn? Uh, in Nederland vallen we tegen, waar ik kom net uh, met heel weinig geld uit Portugal. Ik, want, uh, en daar, daar valt me de solidariteit veel meer op. In Portugal ben ik geweest een paar weken. En ik ga ook terug naar Portugal. Ik, uh, ik, ik, vind het, ik voel me daar veel meer thuis als hier überhaupt. En uh, het valt me op dat mensen daar gewoon... Uh, ja, dat die, die leeft gewoon prettiger. Ook, doe, doe, niet alleen door het mooie weer, maar gewoon mensen... De crisis is daar tien keer redder in Portugal en in heel Nederland, weet je, op dit moment. Mm. En als je hoort dat ze, wat ze daar verdienen, 480 euro is het maximum wat ze verdienen... En dan moeten ze 40 uur verwerken. Ja. Weet je, En die levensstijl ligt natuurlijk wel wat lager. Maar ik vind, ik vind het een prachtig land, uh, Portugal. En qua mensen, ik heb ook in Cuba gewoond een tijdje. En ook dat valt me daarop, dat... Kijk, armoede is zo betrekkelijk, weet je. Als je dat samen kunt delen met z'n allen en je helpt elkaar... Uh, en dat ontbreekt er nu allemaal in het Nederland. Het is dus allemaal ik, ik. En, uh, ook, ik ben arm, dus ik zoek het alleen al uit. Ik sluit me op in mijn huis en ik wil met iemand iets te maken hebben of zo. Maar Jan Berg is het niet helemaal met je eens. Je zat net op oh. mijn, mijn vraag aan jou. Ja. Zat zij met haar hoofd te schudden. Van, ze denkt niet dat mensen die uh, het beter hebben, rijker zijn, dat die minder tot solidariteit in staat zijn. Nee hoor. Ik, ik heb op alle fronten, op alle, alle lagen, op alle soorten mensen heb ik. Uh, in tijden van slechte tijden ja. solidair gedrag uh, ondergaan, bleef ja. mm -hmm. en, en omgekeerd uh, probeer ik zelf ook uh, mee te doen, mm -hmm. wanneer er in mijn directe omgeving een is om mm -hmm. Daar ondersteunende bewegingen te maken, om het zo maar eens te noemen. En dat kan uit van alles bestaan. Ja. Luisteren vooral. Maar Luisteren. toch heeft, uh, Harry, jij zegt, uh, in deze tijd waarin we nu leven, wordt het minder. We zijn juist heel rijk, hè? dat wordt ook vaak met zoveel woorden gezegd, we zijn schatrijk. Ja. Maar kijk eens hoe wij, hoe, je hebt toch het gevoel dat dat wat solidariteit is, wezenlijk, ja. diepe solidariteit, dat die afneemt. Je brokkelt af, ook door de regering die we nu hebben. Dat is allemaal, allemaal huichelarij met uh, hoe durf Diederik Stans om het woord sociaal in zijn mond te nemen. Sterk en sociaal. Het is, het is, ik heb er nooit zo'n zo asociaal, social, ons, ons sociaal, asociaal, ondemocratisch gedoe gezien. Uh, voor, hoe durf je überhaupt te woorden in zijn mond te nemen? Maar dat vind jij niet, Marjan. Ja, maar zou ik ons het omdraaien. Ik ben het serieus. Ik, ik, ik kom op voor de, groet, voor de groep aan Echter onderkant. Ik schrijf voor 80.000 mensen in Amsterdam die in een sociaal isolement zitten. En als je met die mensen wel eens spreekt en hoort, nou dan praat je wel alles, mevrouw Berg. Ik, bedoel, ik okay, er elke keer zijn ook wel mensen die het echt goed doen en de de, de, de weldoeners en de, de mensen, de filantropen die iets goed doen. Maar door de grootste mode genomen. leven hier allemaal op de grote voet hier in Nederland. Spist en hebben we twee huizen en een flink krediet en drie auto's. En die mensen heb ik geen medelijden me me me met dat die je uit het bord zul okay. voor me Dat die een stapje terug moeten doen. Oké. Okay. Uh, dat vind ik ook je, in, echt, herb, nee Even luisteren nu. Ik, ju, ja. ik neem goed. zelf ook stappen terug. En uh, hele grote stappen <uly> terug. <purity> <yt siges> <,orumheid> <Stare>: <charity> hoewel het met artrose grote stappen vallen niet mee. Maar toch. Jouw niet. En. Daarnaast uh, uh, heb ik het gevoel dat ik alles wat ik geleerd heb in dit lange leven... in tijden dat het minder goed ging... dat ik dat allemaal weer te bergen kan brengen. En uh, ook uh, mijn kinderen doen dat. Mm. Uh, zo heb ik ze opgevoed. En wat je direct uh, kunt doen voor anderen, dat vind ik interessant. En niet alleen op materieel gebied, maar ook... Uh, en ik heb zelf heel veel ondervonden in tijden dat het slecht ging... Vrienden die opbelden en zeiden: Heb je geld nodig? En vrienden die inderdaad met een envelopje op de stoep stonden, directe hulp geboden. Heb ik zelf ondervonden. Dat begrijp ik. Maar tegelijkertijd zegt hard: die zet er iets tegenover, namelijk. Van het politieke klimaat. Ja, nou, dus het maatschappelijke klimaat, politieke klimaat. Dat vind ik een zootje op het ogenblik. Oh. Inconsequent zootje. Ja. Uh, je kan nergens... Uh, als je denkt, nou, dit bevalt me qua politiek... dan is mm -hmm. het een week later uit opportunisme weer een halve slag gedraaid. Ja. En dat maakt dat je je als stemmend mens uh, bijna opportunist gaat gedragen. Dan ga je uh, uh, politiek stemmen. En ja, ik vind dat, dat stemmen langzamerhand ja. zo ongelooflijk... Uh, achterhaald. Nou ja, achterhaald. Ik zou niet weten hoe het dan moet. Maar het ook ja, nou, ik ook Ja, ik vind dat uh, een van de meest uh, uh, geïnflateerde dingen in deze maatschappij. Okay. Maar dat is toch wel wonderlijk. We leven zogenaamd in een democratie. En we, zijn het, ja. we constateren hier dat stemmen... Dat dat, dat dat zijn betekenis verloren heeft. Dat maar dat is wel raar, hoor. Dat is ook raar, en maar ik gewoon ga, vrolijk ga door altijd met stemmen. Allen. En ik jaag iedereen ook naar die stembus. Want als mensen zeggen, ik stem niet Tuurlijk. meer... dan denk ik, nou, ik heb de oorlog meegemaakt, je kon niet stemmen. Het is toch beter om dan maar wel proberen ja. een keus te maken. Tuurlijk. Goed, hoor. jullie zijn mag het... Ik, mag, ja. ik tot een paar regeltjes noemen die ik van... Voor... Ik heb pas een kunstwerpje gemaakt. Gewoon een gigantische ego, maar ik praat dan gewoon door... Uh, ik heb pas een kunstwerkje gemaakt uh, en dan met een kleurrijke achtergrond met allemaal centjes erop geplakt ook. Alle eurocentjes uh, en uh, andere oude die op het water. En er zijn wel drie regeltjes. Nee, Gaat als volgt. Dat Engels. No democracy. Just mediocrity. But always monocritie. Monocratie. Money, cra money crazy. Money crazy. <laughs> we hebben geen democratie, we hebben een monocratie. <laughs> Geld bepaalt hier alles. En ik word daar een keer doodziek van in dit land de mensen Het gaat om mensen, niet om het geld. We zijn wie zo id met Dat geld is altijd bezig. Die okay. worden gek in het Nederland. Eh, dankjewel, je haar. Oké. Okay. Dag haar. Uh. Dag. Doei. Ja. Hoi, hoi. Uh, ja, die moet ook even zijn hart luchten. Dat uh, dat kan ook dan bij Casaluna. Na alle redelijkheid die we betrachten, En subtiliteit. Dus even. Heb je dat wel eens zo van? Oh. Ja. Uh, ja hart uit. Uh, luchten, gewoon zo. Ik lucht mijn hart wel eens, hoor. Ja. Ik uh, schreeuw wel eens een enkel keertje. Niet zo vaak, hoor. Want uh, de, de pen is het scherpste wapen wat ik ken. Niet waar, zei al. Alles gaat naar het papier toe. Maar ja. ja, en alles, dan... Maar. Nou ja, ik schrijf twee columns per week... en het is iedere keer weer... Uh, om niet de platgetreden paden van ja. al, maar hetzelfde... te bij te breven, heel ver. Dus ik zoek het toch heel dichtbij. Ben je daar wel bang voor? Je, je bent nu tachtig, je blijft aan het werk. Dat dat, dat ophoudt, het vermogen. Hè? De creativiteit is eigenlijk iets wat de hele avond... een soort rode draad vormt als antwoord op... Ja. Nou, op, dat op, ervaar ik ook zo. Maar ben je dan niet eens bang dat het, dat, dat ophoudt? Dat ben jouw nou verband... Absoluut niet bang. Want als het ophoudt, houdt het op. Maar voorlopig uh, heb ik iedere week nog steeds. En als ik een week vrij heb, dan is het net of ik geconstipeerd ben. Want ik anticipeer voortdurend op wat er gebeurt. Kijk om me heen. Ja. Ga overal naartoe. Uh, je leeft naar, naar, het, naar de noodzaak dat je er ook straks ja. weer twee stukjes over moet schrijven. Ja, nou, niks moeten. Ik doe het graag. Dat kan... Ja, nee, maar goed. Je moet, je moet tekst hebben. Je moet, ja, maar het is lust, hè? Het is wel lust, schrijven. In, welke, wel in lust. welke zin dan? He, zeg je? In welke zin dan? Nou, dat het lekker is om het op te schrijven wat je in je kop voelt, dat vind ik lekker. En ik, ik wacht, ik heb ook nooit iets liggen. Niks licht. dat vind ik helemaal niet leuk. Hou van verse waar. En voor het AD kun je inleveren tot zondag zes uur. Dus dan neem ik Eva Jinek nog even mee met haar bankje. En ik neem daarna de VPRO Muziek nog even mee. Ondertussen probeer ik bij OVT nog even te kijken... of er iets aardigs komt. En dan komt uh, Willem Brandt met de boeken... Nou ja, en dan komt Buitenhof. Dus als ik het niet zou weten, dan biedt we de zondagochtend zoveel aan. Onderwerpen. Onderwerpen. En laat is... lezen ik, knaag ik me door die kranten heen. En dan hebben mijn kleinkinderen, mijn kinderen hebben ook nog de meest verbijsterende dingen beleefd. En ik pik dan uit dat... Uh, Life is just a bowl of cherries. Het lekkerste kerstje in mijn optiek op dat moment, pik ik eruit... Hmm. En, je... en ik, vaak ga ik ook naar rare dingen toe. Omdat ik denk, dat is leuk Ja, precies. Ik... Dat bedoel je, Je leeft naar, naar het feit ik dat je leef, moet leven. Ik je, dat doe dat je heel veel rare dingen. Een kopij moet leven. Ja, en ik ben wat, is er dan, afgelopen... wat, is, wat noem je dan? Wat vind jij raar? Nou, zijn er dingen die jij ben raar vindt? Ik ben laatst vind? gerold mijn mooiste bril in een beeldig mapje. En uh, ik had hele stukken over lijn 5 gelezen. En ik stond op weg naar dat stuk over de bouwfraude. Uh, de verleiders, fantastisch stuk. Ik stond hem half op de tram. En er komen werkelijk wel acht grote dikke mannen... die een taal spreken die ik niet versta. En wij stonden, wat je altijd leest... van die voetbalstadion zo op elkaar geplakt. En ik draag al een buiktasje. En ik voelde alsof een slang zich langs mijn lijf. En verdomd mijn bril was eruit. In zo'n hoesje. Het was het enige van leer in dat buiktasje. Want ik heb er bijna geen geld bij me... net voor een kopje koffie. En gerold. En een week later was mijn betaalpas geskimd. Nou, en toen stak ik met een vork in mijn elektrische broodrooster. En toen had ik kortsluiting. <laughs> ik bedoel, maar, dat noemen ze toch accident prone? Alles in één kolom. Alles, nee. Het waren wel verschillende. Astrid, goeienacht. Goeienacht. Je zit te lachen. Ja, ik zit te lachen. Waarom? Omdat ik uh, Marjan zo goed herken. Oh jee. Je kent haar? Ja, ik ben haar buurvrouw. Je bent haar, haar huidige buurvrouw? Haar huidige buurvrouw, nee. in Amsterdam. Oh, ze in Amsterdam oh, ze in het nemen, het, ja. Ze heeft namelijk tien woningen verspreid over de hele wereld. Ze nou. is heel rijk. Kum, kum, kum, kum. Nee. De buurvrouw in Amsterdam. Ja, ja dat die ken ik. Ik de wordt radio in... aan en ik hoor maar Jan en ik denk, "Verrek, dat is de buurvrouw. Ja, dat is mijn honderd buurvrouw met de twee ja. mooiste dagen. Nu, nu wordt het intiem, maar dan moeten we het wel um, een beetje uh, gezellig houden. Ik bedoel, ook open houden, niet te intiem. Wat, wat, wat wil jij vertellen, of laten weten, of vragen? Of... Nou ja, uh, er, zijn, er zijn twee dingen die ja. uh, mij van het hart moeten. Uh, ik, ik wil het hebben over armoede en, ja. en de verhalen die Marjan vertelt aan de ene kant. Aan de andere kant uh, hoor ik ook de kreet van uh, haar. Ja. Dus ik wil op twee niveaus reageren. Ga je gang. Uh, uh, Eén is, uh, ik reageer omdat ik uh, Marjan heel erg bewonder. Uh, uh, ik ben haar Surinaamse buurvrouw. Nou, er zijn er een paar meer. Maar in ieder geval, uh, we komen elkaar regelmatig tegen. En dan hebben we heel af en toe vluchtige babbeltjes. Maar uh, wat ik in haar bewonder is haar uh, vechtlust. <laughs> haar vitaliteit. Daar let ze heel goed op. Dat ze heel vitaal blijft. Haar hmm. uh, ondernemerschap. Hmm. Uh, en, en, en, en ook toch uh, haar... Uh, het, het vermogen om gewoon uh, zichzelf te blijven en door te gaan. En volgens mij realiseert ze zich niet dat uh, mensen zoals ik uh, uh, ja, uh, geïnspireerd waren door haar. Gewoon door de manier waarop zij leeft. Dus niet alleen niet door haar boeken, want ik heb geen enkel boek gelezen. Maar ik kijk wel eens naar de... Ik zie hoe ze zich in het leven be uh, beweegt. En uh, ik, ik haal daar ontzettend veel inspiratie uit. Dat maar is ik... mooi. <laughs> ik, ik heb geen, geen moeder meer. Ik, ik ben Surinaamse van oorsprong en ik ben uh, gewend om hardwerkende vrouwen te zien. Uh, vaak met kinderen. En die gewoon de hele familie uh, meeslepen en gewoon doorgaan. En Marianne is een, een, een, een, ja, een soort van surrogaat. Een uh, Surinaamse vrouw die gewoon, uh, gewoon doorgaat en niet zeurt en niet zit te wachten op een man, maar gewoon haar eigen talenten inzet om haar leven vorm te geven. Ja. Ik weet niet, herken, herken, herken, kan je dit bevestigen? Nou, weet je, ik, ik, ik, ik, kijk, ik, ik kijk nooit zo op die manier naar mezelf. Want uh, ik ben altijd bezig met iets, op weg naar iets. En, niet, te uh, stil, niet te lang stilstaan, hè? dan wordt het, dan nee, wordt het lastiger. Nee, ik sta te lang stil, maar, maar ik moet af en toe stilstaan. Want schrijven is dom kijken en denken. En niet afgeleid worden door 87 andere dingen. Ja. En dat wordt vaak verkeerd geïnterpreteerd. Hmm. Dat je wel eens even dom wil kijken, omdat je in je kop iets aan het uitbroeden bent. Voor... En ik vind Astrid, Astrid, zoals ik haar ken, die is ook buitengewoon bezig om zichzelf duidelijk te manifesteren. Doe je dat, Astrid? Ja, dat doe ik. Dus ik kijk ook heel veel naar, uh, naar vrouwen uh, die mij voorleven, zo noem ik het altijd. Nee, ja. Uh, dus ik zie Marjan altijd gaan en, en, en, en soms door weer en wind... Uh, met een boodschappentasje en dan uh, zie ik weer een poster... en dan af en toe een babbeltje en dan staat ze weer te wachten op iemand... die haar komt ophalen voor een interview. Hey, uh, en, en wilde je in ja. een, een ander verband ook nog iets zeggen over... Uh, bijvoorbeeld de andere, andere vrouwen die je uh, misschien wel ziet worstelen... met armoede in Nederland, met andere omstandigheden? En niet alleen over Marjan. Uh, nou, wat... wat uh, ...mij over, over armoede nu treft... ...en, en zeker met uh, nog meer armoede, zoals men voorspelt, ja. dat ons zal treffen... ...is dat ik denk dat uh, het misschien wel de tijd wordt van allochtone vrouwen... ...zoals ik er zelf ook ben. Ja. Uh, want wij komen niet uit uh, de jaren 50 en 60... Uh, met gymnasia en, en, en, en universitaire studies... en beloftes van, van, van topposities. Top uh, uh, overigens uh, doe ik het wel heel erg goed. Maar er zijn heel veel vrouwen die uh, uh, uit buitenlanden komen... die kinderen opvoeden... en die met heel weinig uh, ja. toch zich een weg banen door de maatschappij. Ja. Daar heb je bepaalde, een bepaalde kracht voor nodig... en een bepaalde basislevenshouding... Uh, die heel veel autochtone vrouwen niet meer gewend zijn. Ah, dus we kunnen uh, een voorbeeld nemen heel... aan, aan de, de kracht van allochtone vrouwen in Nederland. Absoluut. Ja, ik vind ja, dat, dat heel mag. veel autochtone vrouwen... Uh, die belofte hebben van die verzorgingsstaat... Ja. En, uh, uh, dat ze toch ergens dat we verzekeringen hebben... dat ze alimentaties hebben of, of wat dan ook... en dat ze toch soms heel erg verwind zijn. Ja. Marjan? Uh, Ik heb een boek geschreven, intergenerationeel boek... Uh, over de nieuwe Nederlandse grootouders. Het oma- en opa-boek, ja. is de elfde druk... Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse, Molukse, Joodse uh, ja. en Chinese grootouders en twee homo opa's om te ja. zien en ze, ik heb ze geïnterviewd wat ze uh, van hun grootouders in het, huis waar ze vandaan, het land waar ze vandaan komen. Hebben meegekregen aan tradities. Wat zij doorgeven aan hun kleinkinderen in het nieuwe land. Dat heeft heel veel opgeleverd. Heel veel. Waarom zich... is dat zo bijzonder, denk je? Waarom is nou, dat zo om, om de, de identieke dingen te uh, zien. De, die klassiek zijn. Ja. Over de hele wereld. En ook uh, om. om uh, met name, wij hebben in, in de jaren 50. Heel veel uh, gastarbeiders gehad. Uh, Grieken, Italianen. Spanjaarden. Maar dat was die waren over het algemeen katholiek en Europese cultuur. En toen de islamieten hier kwamen... daar wisten wij helemaal niks van. En zij van ons niet. En ik heb een boek geschreven over een Turkse vrouw... die ik ontmoette tijdens al die interviews. En dat heeft een heel boek opgeleverd, Zout. En dat heeft heel veel inzicht gegeven. En ze heeft me alleen al alleen welke, welke, welke inzichten? De inzichten over uh, hoe uh, achter liggende gebieden, mensen die nauwelijks te eten hadden... hier kwamen om voor hun kinderen en zichzelf te verbeteren... en hoe ze hoopten op hun oude dag terug te gaan naar het land van hun wortels. En dat, kon, dat was een gespleten leven. Dat hebben ze ingeleverd voor het leven van hun kinderen en hun kleinkinderen... die hier vaak zoveel beter terechtkwamen. En, en dat is, heeft een tragiek. Want dat is dus ook een kant van de armoede... waar, waar ja. het eigenlijk helemaal niet met alle, alle ja. optimisme die jij beleidt... er tegenover... Ziet dat er dan toch ook in dat het soms kan leiden tot zulk, zo vergaande zelfopoffering? Absoluut. Dat het eigenlijk Absoluut. gaat over jezelf verliezen ten bate, in dit geval van ja, de kinderen. Maar dat is natuurlijk wat, wat dieren ook doen. Hun kuiken zal het goed hebben. En ja. dat vind ik wel een basisvoel. Dat zie je bij al die nieuwe Nederlandse. Ja, het is een rot woord. Maar ik vind het woord allochtoon veel erger nog. Ja. Nieuw-Nederlanders zijn ook Nederlandse. Hun kinderen zijn hier geboren. Ja. En als je hoort van de tradities van vroeger. Vrouwen die gearrangeerde huwelijken hebben. Mijn heldin Zeba had dat. die zei, ik ben zo gelukkig geworden. Dat die man nooit gezien. Nou, in Zeeland trouwde ook geld met geld en land met land. Ja. Maar had je zo'n vent op zijn minst wel eens bekeken. Zij niet. Zij moest het ermee doen. En het was fantastisch. Toevallig. Ja, maar er zijn ook heel veel autochtone uh, vrouwen. Uh, daar wil ik ook een voor breken. Uh, autochtone vrouwen, uh, alleenstaande moeders... Uh, die het ook niet zo breed hebben als je het hebt over armoede. Um, de, de, de, hebben, die, die worden, hebben, als we praten over armoede worden heel vaak gekeken naar uh, allochtone gezinnen. Maar er zijn ook heel veel autochtone gezinnen ja, waar, uh, waar, waar mensen het ook niet zo breed hebben. En wat mij betreft gaat het om uh, de vraag hoe ga je om met armoede en hoe definieer je dat. Hm. Want wat ik ook tegenkom in, in, in, in, in Nederland is dat wij het heel gauw armoede noemen... Uh, als je kinderen niet op hockey zitten of... of uh, ja goed, haar die noemde een aantal dingen. Die ben ik nu, nu een beetje vergeten. Maar we hebben een bepaalde standaard hebben we opgetuigd... Ja. waardoor gewone mensen ook vaak vallen onder de categorie uh, arm. Ja. Uh, Want en ik... wat ik vind... Uh, uh, uh, haar had het over, over solidariteit. Wat ik ook vind... Uh, dat las ik laatst ook in, in een artikel... Uh, van Paul Verhagen, een Belgische uh, uh, uh, psychoanalist. Die man die zegt, we zijn een beetje verdwaald. Want als je het niet gemaakt hebt in deze maatschappij, dan ben je een loser. Ja. Er zijn kinderen die zitten op uh, middelbare scholen. Uh, bijvoorbeeld de HAVO, uh, VWO of, of, of gym, gymnasium. En die kijken neer op kinderen die op het VW, VMBO zitten. En dat vinden we ook arm. Hè? Dus we ja. hebben een, een hele... Eigenaardige definities van armoede uh, hanteren wij op dit moment. Okay. Omdat wij zo ontzettend bezig zijn met uh, consumeren, uh, uh, zoals een, een, een, een, een Afrikaanse uh, een filosoof ooit eens zei. Uh, de Westerse mens wordt uh, beoordeeld aan de mate waarin hij consumeert. Dus ik, ik vind ook dat, dat, dat, dat, dat armoede, dat, dat is ook een beetje een, een raar. Uh, het, het, het, het wordt een beetje raar gedefinieerd op dit moment, vind ik in de samenleving. Okay. We moeten allemaal een stap terug doen, daar ben ik het mee eens. Uh, maar is het armoede als je niet, uh, uh, geen merkkleren uh, mee uh, meer aan kan? Is het armoede als je niet meer drie keer per jaar op vakantie kan? Uh, is nou. het armoede als je niet elk jaar weer een, een nieuwe auto kan kopen? Astrid, die vragen lijken mij duidelijk. En ik laat ja. ze even liggen. Ik laat ze even doorklinken. Ik dank je wel in ieder geval. Ja, Dag, mevrouw. Okay. Dag. Dag. Peter Berk en Ruud Jan Bos en allemaal zelf gebaard. <laughs> nou, nou, spreek toch even de trotse moeder. Ja, absoluut. Die kan het niet laten. Kan niet laten. Haar eigen kroost. Uh, dit is Match, oftewel Matchpoint. Nou, dan verkrampen alle spieren maar niet bij deze heren. Uh, een compositie van Ruud Jan Bos, dus, die ook gitaar speelt, maar die kennen we al. En die ja. speelt dan Peter Berk. Ja. Juist, vibrafoon. Twee muzikale zoons. En slagwerk, hè? Ja, Hij is slagwerk. Hij doet het allemaal, het kan allemaal op zo'n zo plaat. Fibrofoon is slagwerk. Ja, u heeft helemaal gelijk, maar zelfs de piano is een slagwerk. Kijk, dan gaan we, gaan we, beginnen we over de zones en dan gaat ze opeens voevoyeren. Ja. Kijk, zo serieus is dat onderwerp. Dat oh. ze het opeens heel erg... Ja. ja, nee, het is goed, het ontkript hier. We hebben nog uh, vijf minuten, Marjan Berk. En weet je waar we het nou helemaal niet over gehad hebben? Is over je je, eigenlijk je laatste boek. Je, je laatste boek, dat komt er nu aan. Daar ben je nu aan het uh, concipiëren. Maar je laatste boek heet Bedvrienden. Yes. Erotische episodes. Ja. Riep iedereen Bejaarde seks. Ik, ik ben bejaard. Seks is iets anders. Laten we het over erotiek hebben. Dat is het. Dat is het. Ja. Het is eigenlijk een compilatie, een bloemlezing uit, uh, uit uh, je werk. Ja, precies. Erotische, precies. Ja. Ja. Een rijk erotisch leven geleid. Nou. Over armoede gesproken? Ja, dan kun je, oh, je kan in bed reuze arm zijn. Vooral als je kruik legt, ja. wat ik vorige week had. Heb je wel eens in een nat bed van een kruik gelegen? Nou, dat is ook nee, geen feest. dat vee. is me nooit gelukt. Die kruik was ook 30 jaar oud. Wat tijd dat hij ging lekken. Maar uh, heb je dit zelf samengesteld? Nee. Dat is voor je gedaan? Ja. Ik kan dat niet hoor. Ja, dat is geen zin ik heb wel: dit moet erin. Oh ja, dat moet er ook in. En waarom zit dit er nou niet in? Maar joh, daar word je toch gek van als je. Oh, die, die Philip Roth die gaat zijn al zijn boeken teruglezen. Ik moet er toch echt niet aan denken. Nee, dat is ook veel. Nee, veel. ik ga dus uh, sprong voor, voor de vlucht vooruit. Dus je weet eigenlijk niet hoe het uh, uh, moet staat met het erotische gehalte van je eigen werk? Nou, dat is een dikke pil geworden. <laughs> Ik hou ervan om erover te schrijven. Ik vind het ontzettend leuk om het precies te beschrijven zonder plat ja. te worden. Ja. ja, wat dat hoorspelde net, die man die tachtig jaar neuken riep. Ik denk, moed had. Ik vind dat niks. Dus vind ik... Hoe doe jij dat dan? Nou, lees het boek, zou ik ja, zeggen. Nee. Dat kan nu niet meer in uh, vier minuten. N -n nou, neem het dan lekker mee. Nee, maar ik heb het wel gelezen. Oh, maar, je ja, hebt ja, het wel gelezen. Ja, ja. En wat vind jij er dan van? Wat ik van jouw boek vind. Ja. Dat is Amusant. Precies. En een beetje treurig. En een beetje. Het treurig. is niet zo goed gesteld met de erotiek en de seks. En nou, de het liefde, hoort erbij. Als ik jou lees. Nee, het hoort erbij. Het hoort erbij. Het ik herinner me nog dat ik in de armen van mijn eerste vriendje lag. En daar dacht ik. Ik ben nu vreselijk gelukkig. Maar dat moet ik vooral niet denken. Want dat is het heel gauw afgelopen. Weet je wat? Als ik. Wat mij zal bijblijven. Is dat. Wat je schrijft over de allereerste ervaringen. En dat is dan toch een link met de armoede, denk ik. Um, die eerste ervaringen. Dat het nog niet mocht. Dat ja. er eigenlijk nog niks was. Dat die het allermooist zijn geweest. Uh, het meest vurig. Ja, ja, die eerste kennismaking. met dat je met z'n tweeën kunt doen en wat dat oplevert en dat je toch altijd in je eentje blijft. Dat heeft nou het maar mij geleerd. Terugkijkend op een leven waarvan ik dacht nou, is dat all there is? Die zei jouw geluk was jouw geluk, wat die ander ook beleefde. Jouw geluk was van jou. Het heeft u me echt goed gedaan. Alles... Je, je blijft altijd alleen? Dat is een nou keuze. ja, ik bedoel, je ziet altijd als de een een hoogtepunt beleeft. en de ander ondertussen een heel iets anders denkt. dat komt nog alles voor. Hmm. En, en dan waan je je een twee-eenheid. dat blijkt helemaal niet waar te zijn. Maar dat hoeft je niet terug te stemmen. want wat jij beleeft geldt voor jou. Dus. Ik vind ik toch wel een beetje teleurstellend. Nee, dat vind ik wel een troostende gedachte. Ja? Want anders kun je heel veel doortrekken uit bitterheid, of uh, moest dat dan zo en kon dat dan niet anders? Nee, want wat jij hebt beleefd, wat jij, wat jij herinnert... dat is essentieel, vind ik. Daar leef je toch ook uit? Zij Marjan Berk in deze aflevering van Kazerloenen. Ik dank je wel. Alsjeblieft, op de feestje. Het, ja, dat was het, we moeten een feestje van het leven maken. Uh, desnoods in je eentje. Um, dank je wel. Ik wens je nog alle goeds. We kijken uit naar Madonna, kindje. Yes. Want dat komt eraan. Wat er nu bij ons aankomt, dat is Maarten Dallinga. Ook niet voor de poes. Die gaat zometeen voor de EO. Dit is de nacht presenteren. En hij gaat praten. Hij gaat herinneringen ophalen. Nou, dat, dat sluit moeiteloos aan. In dit geval over het Koninklijk Theater Carré. Dat bestaat 125 jaar. Wat is de allermooiste voorstelling die u heeft gezien? De verschrikkelijkste. Nou, u kunt daarover bellen, natuurlijk, naar het nummer 0800 1121. Dat is met Maarten Dan, ik ga zo meteen. En morgen, overigens, praat Guilaine Placht met Claire Bonestre van Laijer over het onderwijs. Carré, daar heb jij ook herinneringen aan? Ja, ik heb er zelfs één keer vier regels hard opgezegd. En één keer uh, voor de koningin opgetreden met een nummer van Annie Schmid. Dus toen verloor ik halverwege de tekst. En die heb ik toen zelf bij elkaar gerijmeld. Dat was heel bizar. Echt paard? In Carré. Het was in 1990. Ja, 1990. Okay, en de koningin had het niet door. Nee, en ik weet nog dat uh, Jules uh, de Korte daar nog optrad. En uh, die zei altijd... Uh, dat hoort je uh, niet meer. <laughs> <tomt> Luister naar mij. En, mij. en mij. En mij. En mij. En mij. En mij. En mij. Maar beslis zelf. NCRV.